De Europese beurzen zijn de dag licht hoger geopend. De AIX in Amsterdam opende een half procent in de plus. En in Parijs en Londen waren de percentages vergelijkbaar. Alleen in Milaan was de winst hoger. Daar begonnen de beurs met een plus van anderhalf procent. Een uur na opening schommelen de beurzen zo rond de slotkoers van vrijdag. Beleggers zijn positief over de benoeming van Monti in Italië... en Papadimos in Griekenland. Maar van een jubelstemming is geen sprake. Beurshandelaren wachten af met welke concrete maatregelen... de nieuwe politieke leiders komen. Italië probeert vandaag 3 miljard euro op te halen via staatsleningen. De rente op deze vijfjarige leningen is nu 6,5 procent. Dat percentage is minder dan vorige week... maar is nog altijd twee keer zo hoog als begin dit jaar. Netwerk VSP, een dochterbedrijf van PostNL, stopt met de geadresseerde postbezorging. Het bedrijf verzorgde sinds 2006 wekelijks geadresseerde post voor zakelijke klanten. Volgens PostNL is er met dit onderdeel niet genoeg winst te maken, gezien de economische omstandigheden. Met het opheffen van het goedkope postbedrijf verliezen ruim 5000 mensen hun bijbaan als postbezorger. Die mensen zijn niet in dienst, maar werken als een soort kleine zelfstandige op basis van een contract. Directeur Pasma van netwerk VSP denkt dat ze snel een andere baan zullen vinden. Deze mensen uh, gaan we vandaag informeren. Uh, maar op de postmarkt is een, is een uh, ernstige behoefte aan bezorgers. Uh, PostNL heeft heel veel bezorgers nodig, Cent ook. En wij uh, met onze folderbezorging hebben ook uh, folderbezorgers nodig. De huis-aan-huisbezorging van folders door het netwerk VSP blijft namelijk wel bestaan. De DJ's die dit jaar in het Glazen Huis gaan zitten zijn Gerard Ekdom, Timo Perlin en Koen Wijnenberg. Over ruim een maand trekken ze in het Glazen Huis van 3FM dat dit jaar in Leiden staat. In de ochtendshow van Giel Belen werden de drie DJ's gebeld dat ze dit jaar zijn uitverkoren. En Koen Wijnenberg had het nog even benauwd. Ik, uh, ik zit zweet, echt zweet dus ik ik heb hartkloppingen. Ik bedoel, je weet dat je beschikbaar bent, je weet dat je gebeld kan worden. Maar... Toen ik hem overhoorde gaan en mijn telefoon niet, uh, niet ging, dacht ik: Nou, oké, okay, dat, ja. dat, dat wordt hem niet in kaart. Uh, oh, dus <laughs> mooi, mooi. De drie DJ's blijven zes dagen zonder eten in het glazen huis zitten. voor de actie Serious Request. Dit jaar zamelen ze geld in voor moeders in oorlogsgebieden. Vorig jaar werd meer dan 7 miljoen euro opgehaald. Dan het weer, nog in het zuidoosten volop zon. Vanmiddag lost op meer plaatsen de mist op. En in de zon wordt het ongeveer 9 graden. Maar in gebieden met mist en laaghangende bewolking, hooguit een paar graden boven nul. ANWB verkeersinformatie. Rond het IJsselmeer en de kustprovincies komt plaatselijk nog dichte mist voor. In de rest van het land gaat het de goede kant op met de mist. Op de weg gaat het ook de goede kant op. Er staat nog maar 30 kilometer file. Lange file op de A9 nog, van Alkmaar naar Amstelveen... tussen de knooppunten Beverwijk en Rotterpolderplein, 11 kilometer. Verder is het erg druk net over de grens op de Belgische E19... vanuit Breda naar Antwerpen. Tussen Brecht en Antwerpen 19 kilometer file door een ongeluk daar. Verkeer richting Antwerpen kan beter omrijden... via Roosendaal en Bergopzoom over de A17, de A58 en de A4.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 Sven Kokkelman. De zorg aan diabetespatiënten is te duur, blijkt uit onderzoek van voormalig minister Ab Klink. Duitsers, ze verdienen goed, we verdienen goed aan ze, maar communiceren met ze dat kunnen we niet. Alle maand staan ze op het beursplein in Amsterdam. Maar geloven de occupiers zelf in hun strijd? Het kapitaal zal zegenvieren. En dat is in de, dit land zo, maar dat is overal zo. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek: het is 6 over 10. Het gevolg is dit van Caro Goedeborgen Nederland. We zijn, dames en heren, anderhalf tot twee miljard euro per jaar... meer kwijt aan de zorg voor diabetespatiënten dan nodig is... blijkt uit onderzoek, in, uh, dat is uitgevoerd door Ab Klink... voormalig minister van Volksgezondheid. Hij zocht dit uit voor Novo Nordisk, dat is een farmaceutisch bedrijf... dat zich al negentig jaar verdiept in de diabetes. Meneer Klink, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom zijn we anderhalf tot twee miljard euro per jaar... meer kwijt dan nodig is? Nou, anderhalf meer kwijt dan nodig is. dan van er een kanttekening bij te maken. Um, kijk, de diabeteszorg in Nederland. is gewoon de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dat is met, uh, met veel dank eerlijk gezegd aan uh, met name de mensen in de eerste lijn, de huisartsen, apothekers en de specialisten. En met name als ze samenwerken... Dan, uh, dan is die zorg echt uh, uh, op wereldniveau gemeten uh, tot, uh, tot, de, tot de topklasse. Ja. Um, maar daar kunnen we nog verder mee gaan. En als we daar verder mee gaan, dan betekent het dat mensen... en daar gaat het toch in eerste aandacht om... patiënten gewoon minder complicaties zullen krijgen. Uh, daar zie je toch nog steeds verschillen in Nederland tussen regio's. Nou, Als we dat, uh, die verschillen kunnen wegnemen... Uh, uh, dan hebben uh, diabetes patiënten gewoon minder te leiden. Uh, in de toekomst vooral ook, want dat duurt natuurlijk even voordat het allemaal gerealiseerd is. Maar dat betekent tegelijkertijd dat die topkwaliteit zal leiden tot lagere kosten. Want minder complicaties betekent ook minder behandelingen. Ja. En vervolgens, dat is de derde stap die we maken, is het zo dat uh, die mensen die natuurlijk minder complicaties hebben, die zullen ook op de arbeidsmarkt actiever zijn. En die productiviteit hebben we ook meegenomen en gekeken in hoeverre daar ook gewoon ja, uh, betere zorg uiteindelijk een investering in onze samenleving betekent. Ja, en op welk bedrag kom je dan uit? Nou, dan kom je toch inderdaad al snel uit op, uh, als je kijkt naar 2020, uh, is onze inschatting. Uh, op cijfers overigens die, uh, die echt nog wel moeten verbeteren, maar dit is een inschatting op basis van wat we nu weten. Uh, dan kom je uit op zo'n 500, 400, 500 miljoen aan minder zorgkosten. En je komt op ongeveer 1,5 miljard uit vanwege die arbeidsproductiviteit die dan ja. verbetert omdat mensen blijven werken. Dus alles bij elkaar 1,5 tot 2 miljard. Ja, klopt. Ja. En waarom maken we die kosten dan nu nog wel? Nou, ik zei al, de zorg verbetert aanzienlijk op dit moment. Uh, dat is de afgelopen jaren is daar een, zijn er stevig meters gemaakt. Uh, dus in die zin is het niet zozeer iets wat we moeten veranderen... maar we moeten daar vooral mee doorgaan. Um, en in die zin ben ik wel vrij hoopvol gestemd. Wat er nog kan veranderen, uh, dat zijn eigenlijk... Drie dingen aan de kant van de patiënten... die zouden toch meer, uh, met name in hun sociale cirkels... als waren ondersteund moeten worden... bij het volgen van leefstijladviezen... en het innemen van medicatie. Ja. Daar kan de familie erbij te betrekken... de werkgever daarbij te betrekken... Ja. Uh, de samenwerking tussen de eerste lijn, dus zeg maar de huisartsen en de specialisten, kan in sommige regio's echt nog beter. En we zouden ook ons stelsel moeten aanpassen, uh, namelijk in die zin dat we die zorgkostenbesparingen er ook echt gaan uithalen en gaan herinvesteren in verbetering van de zorg. Juist, goed, uh, als we niks doen, uh, begrijp ik uit uw onderzoek, dan verdubbelen de kosten de komende uh, uh, tien jaar, zal ik maar zeggen, of minder de uh, elf, elf, nee, wat is het, negen, negen acht jaar zo'n beetje? Ja, klopt. 19 ja. miljard in 2020. Dus dat zijn, dus er moet, er is echt werk aan de winkel, begrijp ik. Ja, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat mensen uh, langer gaan doorwerken. Dus als de beroepsvervolking uh, groter wordt, althans in die zin groter wordt, dat mensen tot 67 moeten gaan werken. En je kunt dan vermijden dat mensen uh, in, in uh, arbeidsongeschiktheidsregelingen komen door betere zorg te leveren. Ja, dan gaat dat op termijn natuurlijk veel besparen. Ja. Uh, maar het is wel nodig, want we ja. krijgen een enorme krappe arbeidsmarkt en al die mensen zijn nodig. Ja. En ja, het mist is dan toch aan twee kanten. Ja. En je verbetert de zorg. En je hebt meer mensen op de Ja, Anderhalf tot 2 miljard euro, dat is een stok op een borrel. Zeker op de begroting van uh, VWS, het ministerie waar u voor verantwoordelijk was ook. Want dat heeft uh, jaarlijks te maken met kostenoverschrijdingen, ja. zal ik maar zeggen, hoewel er telkens veel meer geld wordt uitgetrokken voor die zorg. Waarom wist u dit eigenlijk niet toen u minister was? Nou, dat hebben we ook wel gedaan. We hebben de ketenzorg in het leven geroepen en daarmee de professionals sterk ondersteund, vandaar dat die zorg zoveel verbeterd is. Ja. Uh, we hebben ervoor gezorgd dat de apothekers, dat die, uh, die zijn belangrijk bijvoorbeeld bij medicatietrouwen... of mensen medicatie dan innemen, dat ze daar ook voor betaald gaan krijgen, kunnen gaan krijgen. Want daarover kunnen ze onderhandelen, dat kon tot voor kort niet. Ja. Dus er zijn behoorlijk wat stappen gezet. Uh, alleen één ding moeten we nog beter gaan doen... En dat is als de zorg voor diabetespatiënten patiënten verbetert en men hoeft bijvoorbeeld minder naar het ziekenhuis, dat we die besparingen ook daadwerkelijk gaan ophalen. Ja. En uh, dat er niet een situatie komt waarin ja in feite de ziekenhuizen uh, toch uh, hetzelfde betaald krijgen terwijl uh, de complicaties afnemen. Want dat is uh, een van de aanbevelingen die u doet, namelijk uh, gaan ze niet betalen voor uh, de hoeveelheid medische ingrijpen die ze geven die ze doen, maar voor de kwaliteit die ze leveren. Ja, dat klopt. Uh, nu is het nog zo dat ziekenhuizen vooral betaald worden voor het behandelen. Um, de heer Levi van het AMC, um, de baas van het AMC om het zo maar te zeggen... zei het onlangs vrij treffend. Um, we worden niet betaald voor de tijd die we uittrekken voor patiënten. Terwijl dat nou net noodzakelijk is soms om mensen op het goede spoor te houden. Uh, en daar moeten veranderingen komen. Ik vind echt dat... Er staat ook trouwens wel aankoopspunten in het regeerakkoord. Uh, we moeten voor kwaliteit gaan betalen... en niet alleen maar voor contacten en behandelingen. Dat is uw aanbeveling. Zeg, u hebt dit ja. onderzoek gedaan... In de opdracht van Novo Nordisk, dat is een farmaceutisch bedrijf. Is dat bedrijf ook toevallig een uh, bedrijf dat pillen maakt voor diabetespatiënten en insuline en zo? Uh, ik denk dat ze dat wel doen. Ja, dat doen ze trouwens erg goed. Ja, yeah. ja Je moet er niet <laughs> aan denken dat ze van de markt zouden halen. Dat zou voor mensen werkelijk al zijn. Ja, maar je zit daar ja. niet een dubbel belang bij dan, bij dit onderzoek in dat opzicht? Nee, ja, kijk, Ik ben natuurlijk niet onnozel. Uh, ik zou zo'n opdracht alleen maar uitvoeren. En de manier waarop je het uitvoert, als ik uh, één ding zeker weet... dat ik trouw blijf aan de agenda die, uh, die ik had als minister... en die ik nog steeds heb, namelijk betere zorg in Nederland. En dat is voor mij de grens. Juist. Dit onderzoek, komt dat ook bij de minister? Uw opvolger dus terecht, of niet? Ik denk, ik gaf zo even aan dat in het regeerakkoord uh, een aantal uh, elementen zijn opgenomen die daar sterk bij passen. Uh, kwaliteit gaan betalen en niet alleen volume. Ja. Uh, dus ik denk dat dat inderdaad naadloos past in een agenda die uh, in Den Haag op dit moment uh, op de tafel ligt. U bent hartstikke blij met dit kabinet eigenlijk. <lacht> ja, mooie opmerking. Uh, die laat ik voor uw rekening. <lacht> Goed, werk aan de winkel dus uh, ja. voor het ministerie van VW. Het is net het CDA hè? Nou zal Omdat, ik ophouden met plagen. Ja, uh, de opmerking kan ik wel onderschrijven. <laughs> Oké. Okay. Ab Klink, van Volksgezondheid. En nu dus uh, de man die dat onderzoek deed... naar de kosten van diabetesbehandelingen bij patiënten. We kunnen anderhalf tot twee miljard euro per jaar bezuinigen. Alles bij elkaar. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Gouden oud. de kopjes.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 Een maand lang, dames en heren, is het beursplein in Amsterdam nu bezet door Occupy Amsterdam. Dat zijn een mensen in die tentjes, weet u wel. En waarom staan ze daar? U hoort het in Why Occupy, een serie van Harm van Attenveld. Mic check! Mic check! Mic check! Check! check! Mag ik voorstellen? Mag ik voorstellen? Aan de General Assembly. Aan de General Assembly. Dat tenten. Dat tenten. Die te lang. Die te lang. Elke dag om half zeven is er algemene vergadering bij Occupy Amsterdam. Elk woord wordt door alle aanwezigen herhaald. Uh, om mensen kort te houden. En het houdt mensen in het algemeen uh, scherp. De menselijke microfoon. Zo gaat hij aan. Mic check! Mic check! Een meerderheid van de helft plus één is niet genoeg. Het is een democratie 2.0. We besluiten alleen in consensus. Want uh, minderheden worden, uh, zoals wij het nu doen, parlementair, uh, ja, eigenlijk benadeeld. Als je zelfs passanten... Welkom heet in je algemene vergadering. en daarmee dus ook deelmaakt van de consensus. en feitelijk een veto geeft. dan kan je toch geen besluit nemen, zeggen mensen. Maar dat is niet waar. Hier wordt gepraat, net als bij de Indianen, dat we het helemaal eens zijn. De demonstranten gebruiken verder een rijk arsenaal aan handgebaren... om met elkaar te communiceren, waaronder de hand bovenop het hoofd. Dat betekent uh, haantjesgedrag. Dat heb je, uh, uh, ja, in, in groepen heb je dat altijd. Als mensen dat gaan aangeven, is dat ook heel duidelijk. Dan hoef ik niet eens te doen dat mensen het de Oeh, dan gaan ze gelijk een stapje terug doen. En... Ja, dat niet vertegenwoordigd willen worden door een ander, dat is ook iets wat ik hier zie. Terugzie... Het tentenkampje op het Biosplein heeft tientallen werkgroepen, zoals de werkgroep Peacekeeping, de werkgroep Geld en Financiële Systemen en de keukenwerkgroep, die de Occupy-demonstranten van gedoneerd gratis voedsel voorziet. Elke dag zijn er hoorcolleges en worden documentaires bekeken. Een van de dingen die de demonstranten bindt... is verontwaardiging over de misstanden in de financiële wereld. Als banken winst maken, ze dat in eigen zak mogen steken. En als ze verlies maken, de hele Europese Unie... alle burgers en bedrijven daarvoor mogen opdraaien. Nou, sorry hoor. En dan moeten we ondertussen wel 18 miljard bezuinigen. Want dat kan dan weer even niet. Dan moeten dus de gehandicapten de dagopvang uit. Dan worden straks ouderen hun reet niet meer gewassen. Dan uh, gaan de zorgpremies omhoog. Dan wordt de kinderopvang duurder. We ageren tegen het feit dat 5% van de rijke mensen... 40% van de welvaart tot zich neemt. Het gaat dus hier dus bij deze Occupy niet om een belangengroep... die een stukje salarisverhoging wil hebben. We komen hier niet op voor ons eigen recht. We komen hier op omdat er iets fundamenteels mis is... met de manier waarmee er met geld wordt omgegaan in deze maatschappij. Wie de Occupy'ers vraagt naar oplossingen voor de onvolkomenheden van het financiële systeem komt bedrogen uit. Occupy blijkt vooral een studieclub. Om bewustwording te creëren. Uh, het uh, piramidespel geld is nu aan het instorten. En dit is een congres over hoe we nu verder moet. Over vijf minuten begint Occupy College in de witte tent en het gaat over de financiële crisis. Sinds 15 oktober is de Occupy-beweging ook in Nederland in het nieuws. Occupy Wall Street krijgt mondiale navolging. We kijken nu naar een livestream van Occupy Londen. En er wordt een vergadering gehouden. De methode van bezetting van pleinen met tenten komt uit Spanje, vertelt Abraham Vega die al sinds mei bij de sociale beweging in Amsterdam betrokken is. Vervolgens het spreidde zich verder door uh, uh, richting uh, Griekenland. Niet raar dat de navolging daarvan... Spaanse en Griekse migranten in Nederland zich voegden bij een dagelijks protest op de Dam. Jonge mensen, in de meeste gevallen... die gedwongen zijn om hun eigen land te verlaten... vanwege financiële redenen. Ze konden geen werk vinden. De meerderheid zijn gewoon hoogopgeleide mensen. De Spanjaard Alessandre... Is een van hen. Sinds de people race race or wake up in, in Spain, we were following parallel the movement here in Amsterdam. At the beginning, we were just Spanisch, also people from Greece, people from Netherlands. Wie bent u? Ik ben de beveiliger. U bent de beveiliger? Ja. U bent van de afdeling Peacekeeping. Juist. Zo heet het toch, hier? Ja, dat, zo heet dat. Ja. En u ook. Ja. Meneer, er gebeuren zoveel spiritualischen, mensen lopen hier rond en zoveel gekke mensen op zo'n plein. Is het hart van Amsterdam. En dat moet je goed in de hand houden, want de mensen worden er gek van. En uh, daarom uh, ben ik een beetje hier uh, de zaak aan het orde. Ik heb al verschillende mensen weggehaald, Russen, Polen en dronken mensen. Dus die zijn, kunnen heel vervelend zijn. We zijn hier aan het demonstreren en we zijn niet in inloophuizen voor, voor daklozen en thuislozen. Mike check! Mike check! Mike check! Mike -check! Wij werken allebei bij een bank, dus uh, vandaar dat we nieuwsgierig waren. We zijn hele slechte mensen. Je komt er niet best vanaf hier. Ik weet niet ja. of je de spandoek heeft gezin. Nee, niet zo best. Het is een beetje ongenuanceerd, maar de basis is wel oprecht. Nou ja, het is een mooie uitvinding, het kapitalisme. omdat je iets maatschappelijk nuttigs doet en je krijgt er privé voor betaald. Maar we zijn wel een beetje doorgeschoten nu. Goed dat ze dat doen, maar het is, ze zijn machteloos. Het de machteloos. onder de aandacht brengen. Maar het, ja. Nou, je moet het onder de aandacht brengen, want ze zijn machteloos. Ja, inderdaad kapitaal zal vieren en dat is in dit land zo, maar dat is overal zo. Dan stel ik bij deze vast. Bij deze vast. In sommige landen zijn we, zijn we veel groter, denk Spanje bijvoorbeeld. Maar ja, het lijkt wel dat mensen het eerst zelf slecht moeten krijgen... voordat ze gaan nadenken hoe dat dan eigenlijk komt. Het gaat nog te goed hier? Mm, uh, nog ietsje, nog ietsje. Maar uh, vergis je niet. Het gaat gewoon heel snikkie, heel langzaam. Maar we moeten wel gewoon betalen voor de fouten die andere mensen maken. En uh, hoe dan ook is dat niet rechtvaardig. Morgen in Why Occupy. Een oud-bankier die jarenlang de veelbesproken bonussen uitdeelde... en nu de hand in eigen boezem steekt. De fout van het systeem zit erin dat mensen die risico's nemen... Uh, wel een bonus krijgen als ze iets goed doen... maar nooit worden bestraft als ze iets slecht doen. Dus ja, je, wat je aanmoedigt is risicogedrag. Vragen en opmerkingen zijn tot morgen dus. Welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks, Duitsers, we verdienen een hoop aan ze... maar een fatsoenlijk gesprek voeren, dat doen we in steinkolen Duits. Eerst nu het ochtendhumeur van Henk Westbroek. No more heroes anymore. In mijn belevingswereld is een held iemand die met gevaar voor eigen leven... een hulpeloze baby met wiegenal uit een brandend huis redt of iemand die goed op de hoogte is van recente gebeurtenissen... en alsnog besluit een grapje over een Mohammedaanse heilige te tekenen. Een held is iemand die straffeloos onvoorzichtig was... schreef Willem Frederik Hermans ooit eens op. Toen de HEMA dan ook liet weten op zoek te zijn naar een nieuwe HEMA-held... vermoedde ik dat voor een filiaal in een gewelddadige wijk... gezocht werd naar een medewerker die bereid is om op de afdeling fijne vleeswaren... Elk ontje dun gesneden beenham met zijn leven tegen hamdieven te beschermen. Ik zat er weer eens helemaal naast. Een HEMA-held, wel een lekker bekkend woord trouwens, HEMA-held. Nou ja, zo'n held blijkt een uitsluitend bij de HEMA verkrijgbaar product te zijn. En niet zomaar. Een product, zoals een HEMA spaarlamp of een HEMA onderbroek. maar een product dat niet aan te slepen is. Een omzetmakertje, een winstverdubbelaar. U mag dan, sterker nog, u moet dan volgens HEMA-woordvoedster Inge van Baarse concreet denken aan. Fluitketel Le Lapin taartplateau, toe, het luierpakje van Jip en Janneke... en natuurlijk aan de befaamde Hema Rookworst. Die Rookworst is dus ineens geen worst meer, maar een held. Ik nam de proef op de som en vroeg bij de snackcounter van de Hema... een halve held met mosterd... Helaas bleek het jubelende middenstandersjargon van de HEMA-communicatieafdeling... nog niet tot op de werkvloer ingedaald te zijn. De worstverkoopster keek me namelijk aan met een blik... alsof een kannibaal voor haar neus stond... die uit een gesloten inrichting had weten te ontsnappen. De HEMA heeft elke Nederlander uitgedaagd... om een nieuwe HEMA-held te bedenken in gewoon Nederlands, of u zo vriendelijk wilt zijn... om in uw vrije tijd, als waarnet een vorm van ontwikkelingshulp... te helpen de HEMA-winstcijfers te vergroten. Over een passende beloning wordt overwegend gezwegen. En dat is dan weer helemaal zoals iemand zo aardig schor... in HEMA-reclamespotjes verwoord. Echt HEMA! Zij Henk Westbroek morgen het ochtendhumeur van Stefan Stassen. Momentan is het richtig, momentan is het goed. Niets is wirklich richtig. nach der Ebbe komt de Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, is nichts vergebens. Ik bau die Träume auf den Sand. En es is, es is oké, okay. alles auf dem Weg. Und es is Sonnenzeit. Unbeschwert und frei und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwach und stellt, und weil er warmt, weil er erzählt und weil er lacht, und weil er lebt, du fährst. Zur no Moment, Pakt geöffnet, rockenlos und Ozianlau. Telefongas, Elektrik. Und im Psalz und das geht auch. Teil mit mir deinen Frieden, wenn auch nur geworden. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und es ist, es ist okay. Alles auf den Weg und es ist so Ungetrübt und leicht. sagen weil er lacht und weiter lebt. Herbert Grunemeyer, mens. Het is vijf uh, voor half elf, dames en heren. Het brengt ons bij het volgende onderwerp. Het zijn onze buren, de Duitsers. We hebben economisch sterke banden. Maar fatsoenlijk praten met de Oosterburen, dat kunnen we niet. Ook de Duitse gebruiken zijn ons vreemd. Daarom is er nu de handleiding Es komt wel goed. Reinhard Wolf is de schrijver van dat boek Es komt wel goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn we echt zo belabberd in Duits, Nederlanders? Ach, het valt wel een beetje met, nietwaar? Het <laughs> <laughs> antwoord is ja dus. <laughs> ja, <laughs> eigenlijk wel. hè? Ja. Geef u eens een paar voorbeelden van Nederlanders die denken dat ze in voortreffelijk Duits een uitdrukking over, de over het voetlicht brengen en dat vervolgens ja, helemaal okay, Nou, doet? Als je het uh, toerist uh, is dan lekker op wintersport en zo, dan is het een beetje mistig en dan is er kans veel mist open op den berg. Nou, mist, dat is een mesthoop. Heeft niks te maken met mist. <laughs> en, um, nou... Een, een tijdje geleden hoorde ik van iemand... die uh, zijn, zijn tante lag in Kronau in het ziekenhuis. En, maar niet meer op dezelfde kamer. En, uh, nou, toen hoorde hij... Uh, die tante was er niet meer, dus dan werd gezegd van... nou, die hebben we weer omgeleekt. <lacht> nou, daar dacht hij heel wat anders bij. Daar schokt hij even van. Hè? <lacht> nou ja, en er zijn leefdeel voor, voorbeelden he? van. Ja. Een lepeltje, lepeltje liggen, wat was het toch alweer? Nou, precies. Hè. Luf, is, is lieg met uh, mijn vrouw nog immer luffel aan luffel in bed. <lacht> ja. Sind, sindsdien kunnen die Duitsers nooit meer uh, gewoon een lepel gebruiken... om zuurkool te eten, <lacht> want... Uh, <hè? lacht> die is besmet door... Hem, Juist. Goed, um, het, waar gaan we eigenlijk, uh, want dit zijn leuke voorbeelden... van hoe ja. we de taal niet helemaal goed uh, begrijpen en uitspreken... maar waar gaan we karakterologisch en qua gebruiken en cultuurgoed de mist in? Um, dat zich vaak aan uh, zeg maar hele kleine dingen die je niet in de gaten hebt. Uh, bijvoorbeeld als je zaken doet um, en je hebt, uh, je hebt Duitsers op bezoek hier in Nederland... en dan worden geluncht. En dan krijgen ze wat van die kadetjes voorgezet met kanemelk. <laughs> nou, ik weet niet waarom het zo is, maar dan lopen ze bijna onmiddellijk weg. Want dat is zo vreemd in hun beleving. Wat zou <laughs> dus je ze is... wel moeten voorzetten dan? Wat zegt u? Wat zou je ze wel moeten voorzetten? Nou, in ieder geval uh, van het dat, van dat donkere, uh, of van die Duitse broodjes die lekker knapperig zijn. Ja. <laughs> uh, of uh, bruin brood. Maar met dat brood kunnen we, sowieso nooit, uh, kunnen we het nooit maken bij die Duitsers... want dat vinden ze allemaal een beetje, beetje slap. Waar moet een goede Duitse lunch aan voldoen? Um, nou, die, die moet voldoen aan uh, kwaliteit, in hun ogen dan. Um, ik geloof dat, um, dat Reven dat was, die ooit gezegd heeft... van Nederlanders, dat zijn eigenlijk Duitsers die melk drinken. Ja. Nou, die, die heeft dat verschil ook al uh, gedaan. Juist, dus de Duitsers, moeten ze geen melk voorzetten... en moeten ze meteen met schnitzels gaan gooien, zou ik maar zeggen. Althans, uh, voorzetten dan. Uh, nou, dat hoeft ook niet meteen. Uh, dat skippt ze dan bij mijn avondessen, waar? Ja, ja, oké. Okay. Goed. Um, uh, het is niet uh, zonder uh, enig financieel belang ook uh, dat u dit boek heeft geschreven. Want uh, Duitsland is ons belangrijkste achterland voor de Nederlanders ja. althans. Hè, een belangrijke handelspartner, zo niet de belangrijkste. Kunnen ja. we ook meer geld verdienen als we de Duitsers uh, gebruiken... en taal beter begrijpen en spreken? Uh, ja, dat geloof ik wel. Um, he, dus de, als je met andere landen contact hebt uh, die een beetje vreemder zijn... of waar de cultuur meer verschillen, dan, uh, nou, dan weet je dat je best moet doen. En het gevaar is juist omdat je bijna hetzelfde bent op elkaar lijkt, dat je dan zomaar eh, nou ja, koude Welsh of Steenkooler Duits gaat praten. Ja. En um, bij het zaken doen is dat toch belangrijker dan dat je toerist bent. Ja. Um, dus uh, er is ook veel uh, initiatief op dit moment om daar wat aan te doen. Ja. Zo heb je bij de Haagse Hogeschool bijvoorbeeld een Toekomst uh, Duitsland een project. Ja. Uh, om ook jonge mensen meer te interesseren om uh, met die taal wat te doen. Bijna niemand kiest meer eh, het, Duits. het vak Duits, hè? Nee, jong zijnde. Nee, en dat is toch heel belangrijk, al is het alleen maar vanuit economisch economische uh, uh, opzicht. Het uh, ja. komt wel goed, zo heet het boek. Dat is natuurlijk ook ja. slecht Duits, neem ik aan. Hoe, hoe Absoluut het is het, te zijn. het, uh, ja. <laughs> <laughs> dat is vaak een wassen weer zo'n event, dat is ook geen goed Duits. <laughs> dat <je> ook niet. <laughs> en hoe uh, zeg je in het Duits het komt wel goed? Bah, kriegen we kriegen we ja, dat ja. krijgen we zo'n in. Ja. Maar dat is tegelijkertijd ook een mooie voor... Um, als je bij het zaken doet, ja. uh, dat zeggen de Nederlanders al gauw van nou, we gaan een beetje brainstormen en ja. uh, Ach, dat krijgen we wel voor elkaar. Ja. Uh, en dan is uh, de houding vanuit Duitsland... Uh, hallo, uh, wij moeten een beetje goed voorbereid zijn. We ja. hebben dit allemaal uitgerekend. Grundlich. Dus nee, precies. Dat lokkeren, waar ja. ze aan de ene kant ook behoefte aan hebben... Uh, is in het zaken doen iets minder aan de orde. Reinhard Wolf, auteur van het boek Es komt wel goed. Hartelijk dank. Het is half, gedaan. half elf, dames en heren. Meer informatie vindt u op kro.nl. Es komt wel goed, ook met de uitzending van Prem vermoedelijk... want die staat ergens met zijn bus, neem ik aan, in Nederland. Ik kan je nog steeds niet zien, Prem, maar uh, je bent vast ergens. Nee, de, in, de internetverbinding is uh, slecht, Sven. En we hebben dus geen webcam. Het is een trieste dag, uh, Sven. Ik sta naast het beeld van Jeroen Henneman... de schreeuw van Theo van Gogh vandaag. Uh, 4 november was het zeven jaar geleden. Het is vandaag 15, dus zeven uh, jaar en elf dagen geleden. En afgelopen zaterdag was Quincy Gario, theater, film, televisiemaker... en Jerry King-Avrier, artiesten naam Knowledge. Die deden niets anders dan in Dordrecht te staan met de T-shirt. En weet je wat er met ze gebeurde, Sven? Nou, geen idee. Drie politieagenten... Op met vijf politieagenten zijn dingen. Uh, het filmpje is op YouTube te zien. Op mijn site is er een linkje daarnaar. En dan zie je hoe die politieagenten met bruut geweld. een jongen die niets doet, alleen maar een T-shirt aantrekt. en omdat de politie vindt dat het T-shirt niet kan. Worden die jongens helemaal met, met knieën van agenten, knietjes in de rug, weggevoerd? Bruut politiegeweld. De vrijheid van meningsuiting, Sven. We hebben er allemaal de mond vol van. Maar leven we nou in een fascistische politiestaat. waar willekeurige agenten gaan bepalen wat er op je t-shirt mag staan? Daar gaan we het over hebben. En het is echt een trieste dag. dat Het lijkt alsof Theo voor niets vermoord is. Uh, ik zal geen krachttermen uitspreken, want we zitten nog half in de KRO zijn tijd. Maar ik ben woedend en ik zal daar met deze jongens over praten. En ook um, met Steffi, die is, uh, studeert journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, zij was erbij en die gaat Steffi Webber en die gaat daar verslag van doen. Maar luisteraars, ik ben benieuwd of hij ook met drie graden onder nul op zijn slippertjes is gekomen. Hier is het tropisch geluid van Jan van der Putten met het nieuws. Radio 1, het NOS Journaal. Fraude met internetbankieren gebeurt steeds vaker via phishing. Bij die methode proberen criminelen hun slachtoffers bijvoorbeeld wachtwoorden, bankgegevens of creditcardnummers te ontfutselen. De schade door phishing was de eerste helft van dit jaar ruim 11 miljoen euro en dat is meer dan in heel 2010.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 Er komen pas meer kinderen naar het museum als het museum aantrekkelijker wordt. Net niet als het voor kinderen gratis is. Dat blijkt uit onderzoek van de museumvereniging. De Tweede Kamer wil de musea gratis maken voor kinderen tot 12 jaar. Minister Plasterk wilde dat toen eerst onderzoeken. En postbedrijf Netwerk VSP stopt met het bezorgen van geadresseerde post. En daardoor verliezen 5000 mensen hun baan. Het zijn allemaal bijbanen. Er waren niet genoeg klanten. Netwerk VSP blijft wel huis-aan-huis -huis folders bezorgen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. In het noorden van het land komt plaatselijk nog dichte mist voor. De files zijn bijna opgelost, behalve op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar staat tussen Beverwijk en Knoopend Rotterpolderplein nog 8 kilometer. Het heeft te maken met een spoedreparatie in de Velsertunnel. En daar staat dus ook file op de A22, is dat, tussen Knoopend Beverwijk en Beverwijk 2 kilometer. Dit is Radio 1, NTR, Remtime, Remradacation. Vrijheid van meningsuiting, in Nederland een heel hoog goed... dat bewees de vrijspraak van onze blondie Geert Wilders maar weer iets... Goed, het was onbehoorlijk, maar niet strafbaar. En zo kan Blondie en Insekiels nog velen onder het gebruik van dit recht van alles en nog wat roepen wat niet wel is. Afgelopen zaterdag bij de intocht van Sinterklaas, u weet wel de collectieve leugen die we het Volksfeest der Traditie noemen, stonden twee zwarte jongens met een t-shirt met de tekst: Zwarte Piet is racisme in de stad. De Hagen witte politieagenda vond dat deze tekst niet kon en verwezen nu naar een APV... die in strijd met het grondwettelijk recht op vrijheid van meningsuiting is. En waar Blondie door onze politie terecht wordt beschermd... werden deze zwarte jongens met briet politiegeweld weggesleept. Bewijs hiervoor vindt u op YouTube. Luister als ik ben voor de absolute vrijheid van meningsuiting... maar dan voor iedereen. Zijn we in een Nederland beland... waar alleen Blanken het recht op vrijheid van meningsuiting hebben... als zijn we in een Nederland beland... waar een willekeurige witte politieagent bepaalt... wat wel of niet door de beugel kan... Ik ben het zatluisteraars dat de willekeurige politieagent denkt... dat hij kan bepalen welke burger het recht van vrije meningsuiting heeft. Ik zeg, agenten mogen mensen met teksten op t-shirts niet verwijderen... van openbare ruimte. Wat zegt u? Bel me op 0800-1121. Mail naar primtimeapenstartntr.nl. En de tweets kunnen naar hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primetime. Luisteraars, 4 november was het zeven jaar geleden dat mijn vriend Theof vermoord werd om zijn mening. En vandaag zit ik met slachtoffers van politie onder drukking om hun mening in mijn bus. Daarom kunnen we nergens anders staan dan bij het Oosterpark in Amsterdam... vlak bij het beeld De Schreeuw van Jeroen Henneman... waar er ook weer verse bloemen zijn en waar er briefjes staan... omdat dit toch symboliseert dat we in een land leven... waar iedereen vrijelijk zijn, zijn mening moet kunnen uitdrukken. De vrijheid van expressie. Quincy Gario, je bent theaterfilm, televisiemaker, performance poet... en winnaar van de Hollandse Nieuwe Theatermakerprijs van 2010... Uh, je bent zaterdag 12 november hardhandig opgepakt door de politie in Dordrecht. Wat is er precies gebeurd? Wij stonden met elkaar in gesprek um, bij een hek. En toen kwamen politieagenten naar ons toe. En die zeiden jullie moeten hier weg. Wij vroegen waarom. En toen zeiden ze we hebben een verordening gekregen om jullie hier te verwijderen. Toen zeiden we een verordening voor ons. En uh, van het... Ene moment naar het andere moment uh, uh, werden we geduwd en werd ik over de grond gesleept en in elkaar geslagen. Ja, uh, hoor je die site waarop dat uh, filmpje van YouTube te zien is? Uh, het staat op Zwarte Piet is oké, okay. ze kunnen ook googelen. Ja, googelen. <laughs> we kunnen ook googelen Jerry staat King Afrië Je artiestenaam is Knowledge Cesar. Je bent ook ja. politicus, want je was kandidaat voor de deelraad in Amsterdam Zuidoost van de politieke partij Belmerstijl. Ja. Um, ik heb de politie hebben we natuurlijk gevraagd om hier ook in, aan, aan te participeren aan dit programma. De persvoorlichter mevrouw Karreman... Die zei dat ze niet willen reageren in de uitzending. Ze herhaalde een verhaal voor uh, Anouk Tulner, mijn redacteur. Er gold een APV op dat terrein dat was ingesteld... om het vies voor de kinderen zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Daarin stond voorgeschreven dat er niet geflyerd mocht worden of geprotesteerd. Toen er wel geflyerd werd, werden de heren en dames gemaand op te houden. Toen ze daarmee doorgingen, werden ze gearresteerd. Hebben jullie geflyerd? Nee, we hebben, we hebben niet geflyerd. En hadden jullie een spandoek? Uh, we hadden een spandoek en van de politie mogen we niet uh, ophijzen. Ja. Uh, van moesten... van politieagent Meindert van post 18 in Dordrecht. Ja, wat heeft die gezegd? Die heeft gezegd, uh, dat spandoek dat jullie nu hebben, die mag niet. Maar als er een andere tekst op zou zijn, dan mag het wel. Dus de politie censureerde je spandoek? Ja. ja. En Knowledge, jullie hebben toen dat spandoek opgerold gelaten? We opgerold gelaten en uh, is niet overgegaan. En we mochten... Ons uh, begeven. We mochten het uh, evenement aanschouwen. Mm -hmm. mits we de spandoek niet open deed. En, dat en, dat en, en onze T-shirt en zo was geen probleem op dat moment. En we zijn gewoon gaan staan en we hebben die spandoek zoals mensen op Zwarte Pieters Racisme uh, kunnen kijken. En uh, daar kunnen ze zien van dat. gedurende eigenlijk de hele event die spandoek dicht is. Dus Aha. wij hebben ons gehouden aan de regel. Wat stond op jullie T-shirt? Op ons T-shirt stond Zwarte Pieters Racisme. Aha. En daarmee willen we zijn een kunst uiten. Oké, okay, zijn jullie, ben jij ook aangehouden? Ik ben aangehouden en ik heb ook klappen gevoed. En Hoe dan? Uh, ik werd in een steen geduwd mm -hmm. en daar wil ik uh, weer gewoon. Uh, de, ik werd erin geduwd en ik werd op mijn rug geslagen. Mm -hmm. En toen ik me omdraaide kwam die agenda, hebben ze me op die grond gesmeten. En daarna ging ik uh, dingen ik werd gewoon mijn gezicht tegen de grond uh, gedrukt, uh, die straatsteen. Uh, heb met... je ook gezegd dat je politicus bent en artiest? Ik heb eh, niks kunnen zeggen. Ik heb alleen gezegd van, eh, wat heb ik gedaan? Ik heb gevraagd naar nou, wat ik heb gedaan, wat mijn daad is... en waarom verdien ik eh, deze eh, brute geweld. Oké, okay, Steffi Weber, je bent master journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Je stond erbij. Had jij ook zo'n t-shirt aan? Nee. Oké, okay, uh, het verhaal tot nu toe wat verteld is, dat klopt? Ja, ja ik heb precies zo meegemaakt, ja. mm. En die agenten, want op het filmpje leken ze nogal vrij agressief. Uh, wat was het gedrag van de politieagenten? Ja... Dat was, dat was vrij agressief. Um, ja, de jongens weigerden gewoon om mee te gaan. Mm. En um, ze bleven staan... Ja, tot iemand een, een vuist in zijn maag kreeg bij wijze van. Of mm. niet bij wijze van, maar daadwerkelijk. Mm. Ja. En uh, ga je... Je bent journalist, je moet je een stukje overschrijven. Ga je dat doen? Ja, dat is vannacht, uh, vannacht heb ik dat uh, afgetypt. Oké. Okay. Meneer De Vries, goedemorgen. Dag meneer Pruim, goedemorgen. Nou, in de grondwet staat dat we vrijheid van meningsuiting hebben. Maar er staat nergens een artikel, ook niet in wetboeken zover mij bekend... ...dat je dan gevrijwaard te bent tegen represailles. Integendeel, ik denk ook dat de gewone burgers nooit een mening zullen geven... ...tegen de woningbouwvereniging, werkgevers, instanties. In feite is de situatie zo dat alleen de politiek en de journalistiek uh, hun menimo kunnen geven. En dat het openbaar is, zijn ze daardoor ook gevrijwaard van represailles. Maar gewone burgers, die moeten heel erg goed oppassen... In dit land. Is altijd geweest. Ma ma maar meneer De Vries, een t-shirt aantrekken is toch geen vrijbrief voor agenten om hem vervolgens op de grond te drukken, in de boeien te slaan, af te voeren als de eerste, de beste crimineel? Nou, ik neem aan van wat ik gehoord heb, uh, dat, het, dat het die, die burgers tot de onderklasse behoren, tot de gewone burgers, en die zijn in dit land in feite rechteloos. Uh, de, we hebben een mooie grondwet, maar die geldt niet voor gewone burgers, zeker niet voor de onderklasse. Maar, maar vindt u uh, dan niet, meneer De Vries, dat u en ik actie moeten voeren, dat alle rechten die gelden voor politici ook gelden voor de gewone burgers, zoals u en ik? Dat is al 170 jaar niet zo kennelijk en het wordt alleen maar erger. Dus vrijheid van meningsuiting, recht op fatsoenlijk wonen... gezonde lucht, uh, uh, het recht om, uh, om dingen te mogen doen. Ja, dat is uh, voor, voor de helft uh, tot 40% van de burgers in dit land... is uh, absoluut uh, verboden en wordt uh, verhinderd. Hele onrechtvaardige belastingen die alleen de okay. onderklasse kan treffen. <laughs> dat is de realiteit. Oké, okay, hartstikke bedankt voor het bellen, meneer De Vries... Uh, Quincy en uh, Jerry, jullie zijn nu symbolen voor de vrijheid van meningsuiting voor mij. Dank u. Uh, ja, ja dat, dat was niet onze bedoeling. Um... <laughs> ja, nee, maar het is toch belachelijk, jongens. Kom op, je staat met de T-shirt: Zwarte Piet is racisme. Ja. En je wordt. He, he, ik weet wat je wilt: die agenten waren zeker te laf om jullie verzekering te stellen. Ik denk het ook. Jullie zijn na verhoor hier gezonden. Ja. ja. Uh, in eerste instantie kwamen ze naar ons toe. En ze zeiden, uh, na gesproken te hebben met de agenten die betrokken waren erbij. Moeten jullie een boete betalen? Of kunnen jullie een boete betalen voor 140 euro? Of tenminste, wij tweetjes werden 140 euro aangeboden. En de vierde persoon, Siri Venning. Ja. De onderzoekster die verbonden is aan het Meertens Instituut. Ja. Die werd 150 euro aangeboden. Okay. voor een boete. Um, toen wij vervolgens... Uh, Stel zei... u welke boete werd jij aangeboden? 140. Ja, en op grond waarvan was die 140 euro? Dingen uh, uh, is eigenlijk het uh, was uh, van schikken. Ja voor wat? Schikken van, uh, van de uh, nee schikken van uh, de hele zaak dat we dan uh, voor wat? Van welke Maar welk strafbaar feit voor... Steffi? Uh, <laughs> niet bevolgen van, uh, van bevel. Oké okay, niet opvolgen van bevoegd gegeven ambtelijk bevel. Ja, ja. dat we uh, dat we niet zeggen vanuit dat we die uh, agent ja. niet, niet naar die agenten hadden geluisterd. Oké. Okay. Nou, luisteraars, we gaan het volgende doen. U mag allemaal bellen met 0800-1121. Mailen naar primtime.ntr.nl. En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Ja, hallo. Je mag reageren, hoor. Dat was onze grote held Marco Borsato, die zingt over vrijheid. Goedemorgen, Hero Brinkman. Goedemorgen, Brem. Hero, je bent van de Partij voor de Vrijheid, PVV-luisteraars. Um... U weet dat PVV en ik vaak van mening verschillen. Maar als er iemand de moed heeft om in mijn programma te komen... dan is het wel Hero Brinkman. We hebben de VVD die altijd huilie-huilie doet... wanneer ze niet in mijn programma mogen. Zoals na de aflevering met Lea Bouwmeester... hebben we al vanaf uh, gisteren gebeld om te zeggen... kan iemand van de VVD in de uitzending komen? Maar u weet hoe het gaat met de VVD. Dan duiken ze weg. Maar gelukkig is de oud-politieagent en uh, uh, Hero Brinkman... Tweede Kamerlid altijd bereid om het debat aan te gaan. Hero, als je dit hoort... Ze shirt aan zwarte piet is racisme je bent zelf oud politieagent je hebt dat filmpje ook gezien zou je zulk bruut geweld toepassen nou Pren, Pren, wat ik gezien heb uh, op youtube uh, wat jij me doorgemaild hebt dat is maar een heel kort stukje ik zie dat uh, daar iemand wordt aangehouden ik zie dat daar iemand uh, verzet pleegt uh, waarom hij aangehouden wordt dat kan ik op het filmpje niet zien uh, kijk ik ben een beetje eens als je zegt luister uh, uh, iedereen mag, uh, mag gewoon in vrijheid zijn mening kenbaar maken uh, maar ik weet ook dat, uh, uh, dat, dat uh, politiemensen niet zomaar mensen aanhouden in dit land. Uh, op het moment dat je een kinderfeest aan het verstoren bent, uh, wat, wat mogelijk gebeurd zou kunnen zijn, ik weet het niet nogmaals. Ik, dat niet ik het kan geval. dat niet goed zien in, die, in, het, in het filmpje. Hero zegt Dat was als je niet een het geval, had, meneer Brinkman. Hero met hand op ons hart, ze stonden aan de zijkant. Ze schreeuwden ja. niet, ze stonden gewoon met de tekst. En ja. kijk, hero, mensen kunnen ja. ook zeggen dat jij de democratie verstoort door je aanwezigheid. Weet je wel, zo kan je ja, altijd wel een reden dat, vinden. Dat, dat zeggen heel veel mensen. Maar dat, dat, dat, dan, dan, dan, dan nog zeg ik, dan nog zeg ik uh, uh, uh, daar zou ik voor strijden dat iedereen dat, iedereen dat mag zeggen oh, dank u. Uh, ik, ik, ik, ik, wil graag, ik wil graag afgaan op feiten. Ja. En, uh, en de het, feiten zijn en, dus, dat, en, wij, feiten wij gelogen, zijn dus en, dat wij opgepakt werden omdat wij ergens stonden met een t-shirt aan. Dat is het feit. Ja, nee, maar kijk, ik, ben, ik weet niet wie u bent. Uh, ik, heb het, ik kom net uit een debat, dus ik heb, okay. uh, ik, heb het, uh, ik heb de uitzending gedaan niet gehoord. Uh, sorry, Hero. Uh. Dit is Quincy Gario, theaterfilmmaker. Dat is de jongen die is opgepakt. Naast hem zit Jerry okay. King Avrier, die is okay. ook opgepakt. Ah, ja. Ook een politicus. Uh, ja. Hero, laat me dit vragen. Als het een PVV'er ja. zou zijn geweest die bij ja. de optocht van uh, uh, de, de, het, het suikervies... of het offerfeest met de t-shirt zou hebben gestaan... waarin staat ja. de koran is fascistisch... en politieagenten zouden dit hebben ja. gedaan. Zou je net zo reageren als ik je had gebeld? Nou Prem, jij kunt in de afgelopen vijf jaar... dat, dat de PVV uh, de Nederlandse politiek in uh, is... kun jij niet één keer een dergelijke, uh, dergelijke actie uh, opnoemen. Want PVV... Uh, doet dat namelijk niet. Wij gaan geen politieke acties voeren bij een kinderfeest, dat doen we niet. Ik Wij ook, waren geen politieke acties aan het niet voeren tel, bij een kinderfeest. Zeggen. Ik zou, dit gaat om vraag van niet meningsuiting. Doet. En, ik ga, en, en heel eerlijk gezegd, Prem, ik ga niet met deze man in discussie, want kennelijk is dit de man waar het om gaat. En ja, natuurlijk uh, zegt hij dat hij niks <laughs> gedaan heeft. Ik, ik zou zeggen, uh, uh, richt, richt zich, uh, laat hij zich richten tot de politie, laat hij zich uh, verhoren. en uh, misschien dat er een rechtszaak van komt, ik weet het niet, maar, maar ik ga natuurlijk niet met deze man nee, maar, in discussie. maar je, je bent dus wel, je vindt even, want het zijn die door elkaar lopen. Vind je ja. dat wij het recht hebben om in vrijheid onze mening te uiten door middel van een t-shirt aan te trekken? Ja, natuurlijk. Oké, okay. nu is mijn tweede vraag. Vind je dat als vervolgens iemand niets doet, dus niet schreeuwt, niet flyert, alleen maar staat, dat de politie zo iemand mag sommeren om te vertrekken omdat de politieagent ja. vindt dat het een kinderfeest is en de tekst al gepast is? Ja, nou, uh, all, it, it... Dan kijk ik naar de wet en de wet geeft die politieman inderdaad de mogelijkheid op het moment dat je op zo'n manier, doordat je je mening kenbaar maakt bij een kinderfeestje, uh, het, uh, het remoer groot wordt, dat je daardoor, alleen al daardoor, uh, dat, dat feest verstoort, hè, uh, dan ben je bezig de openbare orde te verstooren en dan kan de politieman, die kan jou uh, gelasten om, uh, om een paar straten verderop te gaan staan. Dat kan. En nogmaals, ik zou dat misschien niet doen. Uh, ik zou dat misschien uh, zeker niet doen. Maar het kan best wel zo zijn. Uh, ja, dat mensen, dat heel veel mensen het daaraan gestoord hebben en dat dat er misschien een op, op, opstootje aan het ontstaan was en die politieman dan. Nee, nee, maar dat het is, het is allemaal het niet het, het geval. Ge Pieter. Het is, uh, ga je gang Pieter? Ja, Nallet, ga je gang? Ja, <laughs> yeah, sorry, Jack. Ga je gang. <laughs> uh, het is aannames wat uh, meneer Brinkman ja, En, en uh, om te zeggen van uh, feest verstoord. Er zijn zelfs getuigen zat die op internet op forums allemaal gegeven van luisteren. Ik was ja. erbij. Die jongens stonden met elkaar te praten. De enige dat zichtbaar was, was een t-shirt. Maar ze stonden, er was niemand, geen een ouder die zei tegen kind van... Oh, niet kijken. Oh, dit... In en, okay, weet je wat ik ga vraag stellen, meneer Brinkman... want ik kwam uit de overleg gelopen omdat ik hem had gevraagd om zijn mening te geven. Hero, zou jij Kamervragen willen stellen aan de minister dat hij uitzoekt... en als het zo is dat de jongens alleen stonden... dat je het in de meest krachtige PVV-bewoordingen wil veroordelen? Nee, natuurlijk niet. Prem, kom op nou. Deze, deze meneer is aangehouden. Ik vind het buitengewoon gênant dat je mij confronteert met deze persoon... tijdens de uitzending. Je zou me gewoon vragen... Uh, wat ik ervan vond, en zal ik je antwoord geven. Deze meneer is partij. Uh, ja. Hij is namelijk de aangehouden verdachte. Uh, hoe je het bent of... Keert. Nou nee, ze zijn zonde zonder iets. Herro, herro. Ga ik daar geen kamervraag over stellen. Oké, okay, maar herro, even voor de duidelijkheid. Wat ook zo laf is van de politie Dordrecht. Ze hebben ze ja. niet in verzekering gesteld. Er komt geen vervolging. Ze zijn na verhoor heen gezonden. Ze hebben geweigerd om op een transactie van 140 euro... wegens verstoring, openbare orde, in te gaan. De politie heeft het laten rusten. Eén politieagent heeft tegen ze gezegd... ...jullie kunnen zo staan met zijn t-shirt. Er komt een andere politieagent die zegt oprotten. Dus ze hebben en een bevoegd bevel om te blijven staan... ...en een bevoegd bevel om op te rotten... ...omdat die agenten het niet weten. Dus mijn probleem is, ja als pol oud politieagent... ...dit tast toch het gezag van de politie aan? Ja, nogmaals, je, je gaat weer uh, specifiek op dit geval ik heb gezegd wat, wat ik heb gezien ja. op YouTube. Uh, en ik heb er vervolgens uh, van gezegd wat ik ervan vond Ja, dat is het. Uh, en, uh, uh, en daar... Uh, daar ja, Oké, okay. He Hero. Daar ga ik er nauwelijks niet op in. En ik ga al zeker geen kale vragen. Luisteraars, over. Hero Brinkman en ik zijn het weer niet eens. Maar ik dank hem voor <laughs> de moed die hij heeft... om wel deel te nemen aan dit programma. En daar kan de VVD Tweede Kamer een puntje aan zuigen. wel nee, dat, dat je ik niet aardig van je. Dat is hero's leuk, ze duiken. hero's ze ja. duiken, want <laughs> okay. ze vinden. We vinden dit een moeilijk onderwerp. Jij durft tenminste dat debat aan te gaan, al hebben we verschillen van mening. En daarvoor moet ik je toch complimenteren. Leven de vrijheid van meningsuiting, De PVV moet verdwijnen. Heel goed. En uh, wij blijven gewoon. <laughs> Dankjewel, Hero. Meneer Manders, goedemorgen. Zegt u het maar. Goedemorgen, Bram. Zeg het maar. Uh, ik zit dit ik hele verhaal sinds vanmorgen eigenlijk met stijgende verbazing aan te horen. Ja. Ehm, um, Sinterklaasfeest, uh, daar mag iedereen van uh, vinden en denken wat hij van mij wil. Mm -hmm. Maar het is en blijft een Nederlandse traditie. En die traditie die is nu eenmaal zo dat daar uh, een man met een mijter en een paar uh, zwartjesmitte mensen omheen me rennen. De ja. paashaas is ook een haas en ja. geen koe. En uh, ze, hm. de kijker komt uh, met, als een dikke meneer uh, in de Maar meneer hoofd. Manders, eet, dat... e ja. mag, mag, mag die jongen dan niet staan met de T-shirt Zwarte Piet is Racisme? Hef, we hebben toch vrede van meningsuiting? ...ben ik helemaal met je eens. Maar er bestaat ook nog zoiets als wederzijds respect naar elkaar toe. Aha, maar meneer Manders, als die moslim zegt... ...meneer Manders, wat ik leuk vind... ...wat ik leuk vind aan de hypocrisie... ...en leuk dat u belt... ...als die moslim vindt... ...de Koran is mij heilig, Mohammed is mij heilig... ...ik wil een beetje respect... ...dan zeggen we, je moet tegen stootje kunnen. Dus die moslim moet tegenstootje kunnen... ...maar die witte uh, leugenaar van zijn kinderen... ...die in Sinterklaas gelooft, ...die moet in eer worden hergesteld... ...en daar moet ik respect voor hebben. Respect is toch totaal... af. Uh, respect is iets wat je uh, wederzijds afdwingt. En ja. um, er zal niemand horen uh, uh, iets over religie, wat dan ook. Uh, daar heb ik helemaal niks mee. Ja. Ik vind alleen. Als ik uh, ergens ben en dat is een traditie voor mij dat ze op de derde woensdag okay. van april op blote voeten lopen. Meneer Manders, hartstikke bedankt. Ik moet u tevreden. onderbreken om twee redenen. De lijn is slecht, de tijd is bijna op. En ik moet naar Mark Westendorp, onze vaste luisteraar advocaat. Mark, goeiemorgen. Ja, goedemorgen Prem. Mark, als je dit hoort, wat denk je dan? Nou, ik, eh, Prem, ik was er niet bij. En of Zwarte Piet racisme is, is een ander verhaal. Maar ik vind dat deze agenten. Eh, dat die wel heel erg stevig hebben opgetreden zonder dat het nodig was. Hebben ze niet geleerd op de politieschool. En ik denk dat als het kinderfeest verstoord is, dan is het met deze arrestatie wel zeker verstoord. Wat zou ze moeten doen? Je bent strafrechtsadvocaat. Wat raad je ze aan? Nou, ik denk dat ze die boete niet moeten betalen. Ik uh, laat... Vooral voorkomen en de publiciteit zoeken. Uh, misschien nog een gesprek met de officier van justitie... om te kijken of de zaak niet gewoon worden ingetrokken. Want als officier ga je ook gewoon gigantisch nat... Maar, als je dit nog wil laten... Maar Mark Westendorp, advocaat. Weet je wat die laffe politieagenten van Dordrecht hebben gedaan? Die hebben, nou, die jongens helemaal... Ze hebben het zijn heen Steffi, De zaak is helemaal gesiponeerd, kennelijk, hè? Uh, kijken, nee, ja. nee. nee het uh, is niet helemaal gesiponeerd. Maar het ziet niet eruit dat zij uh, iets willen meedoen. Want eh, je gaat niet ja. die eh, mensen zeggen ze moeten boete betalen. Daarna kom je terug en zeg je van: weet je wat, leg verklaren en af dan mag je weg. Ja, dus zie je, Mark, nee. ze, nemen ze ook die mogelijkheid. Want ze zijn niet in verzekering gesteld. Dus je kan niet naar de rechter gaan om tegen de in verzekeringstelling. Zou een civiele procedure iets voor ze zijn? Een verklaring voor recht vragen dat het optreden van de politie onrechtmatig was, Mark. Is dat de idee? Nou. Wat ik zou doen is een, uh, een klacht indienen uh, bij, de, bij de politie. Die heeft een klachtencommissie. En als de klachtencommissie niet in het gelijk stelt, dan kun je naar de ombudsman. Want kijk, zoals dit gaat, kijk, dat, dat hebben ze helemaal niet geleerd op de politieschool. Ze moeten deescalerend optreden. Ja. Ik heb zelf heel veel zaken met, waarbij agenten beledigd worden. Ik ben zelf reservist bij de Nationale Reserve. Regel heel ja. vaak verkeer. Ik krijg allerlei beledigingen naar mijn hoofd. Ben ik ambtenaar in functie, rechtmatig uitoefening van de bediening. Ga ik dan aangifte doen? Nee. Ja. Maar een agent, die is altijd met z'n tweeën, heeft een opschrijfboekje, is BOA, opsporingsambtenaar. kee. we hebben weer een strafzaak erbij. Ik, okay. ik, ik vind het echt zo'n onzin hoe hier wordt opgetreden. Vind ik ook, zo maar... niet zo niet nodig. Luisteraars, een van de slimste advocaten van Nederland is het met me eens. Dat doet me altijd goed. Dank je wel voor het bellen. Ik heb van Christian de over de topreactie iemand bruut pakken onder de ogen van kleine kinderen. Dat is pas erg. Uh, Quincy, Gario, theater, film, televisiemaker. Wat gaan jullie nu doen? Uh, wij gaan nog verder uh, kijken wat we willen gaan doen en, en wat we moeten doen. Uh, wij vinden dat dit eigenlijk iets is waar heel veel aandacht voor moet zijn. Want op een gegeven moment hoor je in een van de filmpjes waarbij ik uh, in elkaar word gerost... dat iemand mij ook probeert te helpen en dat een vriend van hem naartoe komt... en die zegt van doe maar niet, anders ben jij de volgende. Ja. Dus uh, we zijn nu in een staat terechtgekomen dat mensen bang zijn... om voor iemand anders op te treden waarvan ze weten dat hij onrechtmatig wordt behandeld. Ja. Uh, en uh, ik, ik wil, wil daar toevoegen: van... Uh, we zijn gewoon ver gekomen dat we hebben mensen hebben gevochten uh, voor vrijheid van meningsuiting. En we hoeven niet altijd met elkaar eens te zijn, maar we moeten wel gewoon naar elkaar kunnen luisteren, die dialoog aangaan. En dat is wat wij deden, was puur staan. En we hebben niks tegen het feest. Het is een mooi feestje, uh, dingen. alleen zit er een element in dat. Wij kunnen van mening verschillen, maar wij, het was niet eh, van, eh, we gunnen geen kinderen een feestje of zo. Elk kind mag van mij cadeautjes, gedichtjes, alles is mooi. En dat is gewoon de bedoeling ook. En, maar ik wil dat gewoon voor alle kinderen. Steffi Weber, je studeert journalistiek en je zal ook de afgelopen... Is het zo dat we in Nederland in een soort stuip beland zijn... dat we wel vrijheid hebben zolang het ons behaagt, zolang het de meerderheid behaagt? Um, dat is moeilijk om daar nu even zo antwoord op te geven... Uh, ik kan wel zeggen dat, dit gewoon, dat ik dit niet had verwacht en dit, dat dit helemaal ingaat tegen alles wat ik eigenlijk daarvoor in Nederland had gezien. Um, ja. Was je geschrokken die daar? Ja, ik ben zeker geschrokken. Ja. Uh, hoe gaat het met je Quincey na al die klappen? Kan je nog lopen, blauwe plekken? Nou, Ik heb uh, last van mijn schouder, last van mijn rug, ik heb blauwe plekken, ik heb schammer. En uh, ik kon nog steeds niet helemaal goed slapen. En uh, heel veel mensen hebben me verteld om het filmpje ook niet terug te zien. Omdat het best wel dramatisch is. Nee. En ik kan het ook niet terugzien. Dus ik heb alleen in delen... Uh... Hier en daar dingetjes gezien en gehoord. Okay. Ja. Uh, luisteraars, de laatste reactie. Ik heb je hoog zitten, maar je maakt hier een zwart-wit confrontatie van. Beetje ziek, nodeloos en niet bij, be, erg bij de hand. daarmee begin je op Blondie te lijken onverwacht van jou. Kan. Dank je Hans Bottelier. Ik leek graag op Blondie omdat die de vinger op de zere plek legt. En de vinger op de zere plek, luisteraars, is dat we in dit land kennelijk een vrijheid van meningsuiting hebben... zolang het de autoriteiten behaagt. En die tijd dacht ik dat we allang voorbij waren. Ik dank mijn gasten, de luisteraars en de deelnemers. En natuurlijk de belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Redactie: Rien Aarts, Fatima Basha, Jeroen Schapok, Anul Tulne. Productie: Hans Twint en Momo Saru. Techniek, logistiek en transport: uh, Bart Daatselaar. Eindredactie: regie Barbara van der Klis. Luisteraars, leven de vrijheid van meningsuiting. En de expressie die mij toestaat om te zeggen: Zwarte Piet is racistisch. En Sinterklaas bestaat niet. Het is één grote leugen. Tot morgen. Namaste. Dag. To be taken in by Brutal Boys and blue. Tell me, what does freedom mean to you? It's brand time Interland voetbal op radio 1. Morgen om half 9. De oefening Interland. Dat 16 meter van persie met het schot. Duitsland Nederland. Kijk op en de af de rechterkant van de Stroude Randstraf op binnen 3-2. En langs de lijn, morgen om half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.